Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De geluidsoverlast rond Eindhoven Airport is enorm toegenomen. De afgelopen kwartaal waren er bijna twee keer zoveel klachten over herrie als in het eerste kwartaal. Ongeveer 15.000 klachten gingen vooral over vertrekkende vluchten tussen 7 en 8 uur s ochtends. De toename komt waarschijnlijk doordat er veel meer vliegtuigen in noordelijke richting vertrekken vanaf Eindhoven Airport. De afspraak is dat jaarlijks 70 procent van de vluchten in zuidwestelijke richting vertrekt, maar dat is veel minder gebeurd. De twee zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij gisteren op Amsterdam Centraal Station zijn Amerikanen die op bezoek waren in Nederland. Een Afghaanse man van 19 met een Duitse verblijfsvergunning stak gisteren in een tunnel op Amsterdam-CS op de Amerikanen in. De politie houdt er rekening mee dat de man een terroristisch motief had. De verdachte werd na de steekpartij neergeschoten door de politie. Ook hij ligt nog in het ziekenhuis en wordt met hulp van een tolk verhoord. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een explosie en een grote brand in een olieraffinaderij vannacht zeker acht mensen gewond geraakt. De ontploffing was in de wijde omgeving te horen. In eerste instantie werden een kleine 2000 mensen in de directe omgeving geëvacueerd, maar die mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de ontploffing in de Beierse olieraffinaderij is nog onduidelijk. Maarten van der Weijden heeft met zijn zwemelfsteden toch tot nu toe 4,7 miljoen euro opgehaald maakte dat vanochtend bekend in het Friese Buurdaard. Dat was de plek waar hij twee weken geleden... na 163 kilometer en 55 uur zwemmen zijn tocht moest opgeven. Het doel van Van der Weijden was om 4,5 miljoen euro op te halen... voor de financiering van 11 onderzoeken naar kanker. Het weer vrij zonnig met een zwak tot matige noordenwind in het oosten en noordoosten ook stapelwolken met mogelijk een bui. Het is 19 tot 22 graden. Morgen droog met wat meer bewolking bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 inderdaad nog steeds ook uh, als eerste over de finish is gekomen. Daarover over twee twaalf platen meer. Verder uh, de tweede uur. We gaan uh, kijken naar uh, 1988. We gaan terug in de tijd. Want toen uh, werd uh, Jan Lammers uh, namelijk uh, kam uh, kampioen in de 24 uur van Le Mans. We kijken met hem terug. En ook met, uh, via uh, andere radioverslagen over de finish van deze historische uh, Le Mans race van Jan, Jan Lammers.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 Om een geweldige disco-klassieker uit de jaren 80. Deze van Jenny Burton, Jordan, de Bad Habits. Dus we gaan dadelijk weer schakelen met het circuit van Zandvoort. Want we hebben het net gehad, echt waar, hier in Zandvoort. De Formule 1 reed even in Zandvoort. En niet in Italië, waar hij nu ook aan het kwalificeren is. Maar echt gewoon hier in Zandvoort. Alles over die race die juist verreden is, horen we van Willem van Dezen naar deze van Nene Cherry. Training uh, kunnen volgen van de Grand Prix van uh, Monza vanmorgen. Kunnen we ook naar het circuit toe gaan voor uh, Formule 1. CFM Race Radio Pit Report. Ja, Willem, wat uh, is hij daar verreden? Hè? De Grand Prix uh, van uh, Zandvoort. Ja, dat is uh, Rob uh, staat nu bij het uh, podium uh, waar de eerste drie uh, hun uh, prijs uitgereikt krijgen van die uh, Formule 1-race. En die race is eindelijk gewonnen door. Uh,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 En dan papi, mikke baza. baza, baza. J'entends des baïatros, sont morts. A ce qui de je cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mettez ta rij. Mais comment ça? Demande et yp, hey. tu croyais hey. quoi? Hey. On saura plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas me délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, ja, ja, oh, ja. Y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta kata, en Katjana, baby, tu zet dat. Oh, tja, tja, Y'a pas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 en katana baby, tu datza. Oh, Jaja, Jaja, pas Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Oh Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Tu Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, ja ja, ik ben niet je katja, ja je Oh ja ja, ik ben niet je je katja, ja je katja, ja ja, no, ja ja, ik ben niet je katja, ja ja, no, ja ja, je baby tu het is gewoon een leuk plaatje. Deze van uh, Aya Nakamura en uh, Jetja, Je hoorde hem hier op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Wat een feest gaan we vanavond krijgen in het centrum van Sanford, uh, Albert-Jan. Ja, we hebben het al meerdere malen even gememoreerd. Allereerst natuurlijk de, de parade van de historische raceauto's.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 Het was een beginhit van Gers Pardoel in Nederland. Hij spring maar achterop bij mij, achterop de fiets. Oftewel de bagagedrager. Zodat ik krijg je hem even de evenemiddag in. En dan krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Dat doen wij naar deze plaat van Lips Inc. Uit de jaren 80, is hier Funky Town.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 Wilt u kijken wat de tickets zijn en wat het programma is, kijk dan even op de website van het circuitpark Zand, of circuit Zandvoort. Want dat is www.circuitparkzandvoort, dat is nog steeds actief, hè? cpz.nl Ja, klopt. Dus kijk daar dan even op wat, wat voor de tickets en voor het programma. Want vandaag loopt het, ook, het programma, gaat ook nog door tot uh, half zeven zelfs.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 over Jan Lammers hebben we het dan uh, terug naar 1988. Is zo dadelijk het interview met Jan Lammers. Georganiseerd door uh, Albert-Jan Vos. Mijn uh, en, waarde, collega. En, en, en, en Porsche Nederland. En he, Porsche Nederland, ja nee, dat is inderdaad zo. Maar eerst gaan we nog even een lekkere gauwe houden voor je reis Op de zaterdagmiddag van CFM. Zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoorts. Dus we kunnen lekker genieten op het circuit. Maar ook in het centrum van Zandvoort van het geweldige geluid van al die oude formuleauto's die dit weekend over het circuit scheuren. En deze plaat hoort er ook bij. Earth, Wind Fire.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 Dankjewel daarvoor uh, Porsche, Nederlands en uiteraard uh, Albert Young voor de <lacht> scherpe vragen. <hums> ja, dank je. <hums>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 Wat hier ook staat, en dat kunnen jullie vanavond allemaal zien in de parade, want dan gaat hij hier meerijden. Dat is een DAF 130. Dat is een daf auto, maar dat is een heel klein autootje. Maar die is gebruikt in Tokio op de Olympische Spelen als ploegrolijdersauto van de Nederlandse Olympische wielerploeg in 1964. Nou, als je dat autootje ziet, dan denk je, ja komt dat wel een berg op, dus volgens mij is het een vlak parcours geweest... en het meenemen voor reservefiets was waarschijnlijk helemaal niet bij. Maar het is wel leuk om te zien. Ik Gaat vanavond ook okay, mee in de parade. Zo in dorp, een Olympische auto, zichtbaar, van 1964. Oké, maar het programma is nog langer van afgelopen. Het gaat tot half zeven zo door, geloof ik, hè?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 Zeg maar dat het een uh, badkuip is met uh, vier wielen eronder een stuur erin. En achter je zit dan nog een 500cc uh, uh, motor. En die gaan uh, zo dadelijk als de zijspannen uh, klaar zijn. En uh, dan gaan die uh, autootjes te uh, baren. En ik ben benieuwd hoe dat uh, eruit gaat zien en hoe ze zich uh, gedragen op de baan. Dat, uh, ik denk, ja... Ik kan het eigenlijk niet invullen, maar alles wat ik zie hier met dat historische uh, reizen. Er wordt gewoon echt geraasd ook. Het is niet een uh, show rondje geven, maar gewoon reizen. Nou, als je dat met die karretjes gaat doen... Ik uh, ga hem hard vast uh, als er wat fout mee gaat. Willem, hoeveel mensen zijn er uh, vandaag, schatje? Uh, <lacht> Godzorgen. <lacht> ik wist niet dat je zo intiem met me was. <lacht> ik moest hem me weer Ja, Ja, precies.